In het zuiden van India zijn waarschijnlijk 22 mensen verdronken... toen een boot met 25 familieleden kapzeiste. Drie mensen konden worden gered. Het drama gebeurde op een meer in de toeristenplaats Poulikat. Tot nu toe zijn acht lichamen uit het water gehaald. Naar nou, de andere familieleden wordt nog gezocht. Het weer bewolkt. Ook overdag veel bewolking, lokaal wat motregen... en het wordt zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, K.R.O.'s Nacht van het Goede Leven met Axel van der Rende. Ik zit hier heel alleen kerstfeest te vieren.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 Ja, het is me wat, Kerstmis, De grootste gedoefeestdagen met de meeste impact van het hele jaar. Heel leuk, heel sfeervol, heel gezellig. Maar wat een bak mensen. Jasperina de Jong haalt het randje er een beetje af... met deze geweldige uitvoering van André Hazes' Eenzame Kerst. Een opname uit het podium van de Nederlandse muziek van de NOS... van 28 december 1991. KRO's Kerstnacht van het Goede Leven. Met Axel van der Ende. Dit is de nacht van het goede leven. Welkom. Adeline is twee weken vrij en ik zit graag voor haar in deze en volgende week. Met één voet in het oude en één voet in het nieuwe jaar. Misschien ben je bezig met het bereiden of uitwerken van de entrees, de amuses, de parade van voorgerechten van vanavond. Met zalm, carpaccio, geitenkaas, koude en warme soepen en misschien een mini worstenbroodje. Of je bent nog bezig met dit allemaal te verteren van de afgelopen kerstdag. Vannacht ontvangen we live in het hart van deze nacht Martin de Papen. Hij komt hier spelen in de kerstnacht. Heel bijzonder is dat. We praten met correspondenten over kerstmis ergens anders op de aardbol. Robert Kamer bespreekt zijn opmerkelijkste films van het afgelopen jaar. En verder klinkt de kerst door in woord en in muziek. Deze muziek bijvoorbeeld, bekend en helaas oneindig actueel. De single die in 1984 werd gemaakt om de honger in Afrika een halt toe te roepen. Hier in de uitvoering van Caro's Kerststerren. Het concert dat je gisteren op Nederland 1 kon zien en kon horen op Radio 2. It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time.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 Kerststerren Doe, Celia Rombly, Martin Buitenhuis, Ellen ten Damme... Jeroen van der Boom en L.A. The Voices. Dit was Do They Know It's Christmas. En door deze kerstnacht heen van het goede leven... draaien we nog enkele songs uit dat speciale programma... wat gisteravond werd uitgezonden. Ook gisteren sprak koningin Beatrix voor de 32e maal een kersttoespraak uit. Dit keer met veel aandacht voor natuur. De boodschap in deze reden cirkelt altijd om dezelfde thema's... maar die zijn dan ook altijd waar. Per jaar ligt de nuance steeds op een ander vlak. Luister mee naar een fragment van tien jaar geleden... een stukje uit de kersttoespraak van koningin Beatrix van 2001. Kerstmis is het feest van medemenselijkheid en bezinning op het leven. In de geboorte van een kind, teerbemind en kwetsbaar... komt God de mens nabij... Door de eeuwen heen is dit gevierd als licht in een wereld waarin veel somberheid heerst. In deze dagen beklemt ons meer dan ooit de chronische en diep gewartelde ongelijkheid op onze overvolle aarde. Mensen zijn bang en onzeker geworden. Van alle kanten wordt het leven bedreigd. Van naat de haat en de vernietigende kracht van het kwaad troffen de westerse wereld dit jaar met een schok die gevoelens van geborgenheid aantast... en diep ingrijpt in vermeend welbehagen. Het menselijk bestaan is intens kwetsbaar en de samenleving broos. Juist waar onze moderne maatschappij met al zijn luxe en gekoesterde zekerheden... een gevoel van onaantastbaarheid heeft gebracht. Het gebrek aan eerbied voor leven en dood en de onverdraagzaamheid van waaruit terreur wordt gevoed, confronteren ons met een gedachtegoed dat verbijstert. Godsvrede wordt immers in alle wereldgodsdiensten centraal gesteld. Respect voor de heiligheid van het menselijk leven is de hoeksteen van elke religieuze moraal. In rechtvaardigheid wordt de grondslag gezien van het menselijk samenleven. Daarbij is medemenselijkheid het algemeen aanvaarde uitgangspunt. Het jaar dat bijna achter ons ligt veranderde ons wereldbeeld. Bij alle welvaart werden wij ons bewust van eigen kwetsbaarheid en van de pijnlijke onvolmaaktheid in de maatschappij van vandaag. Maar het gevoel van onzekerheid heeft ons er ook van doordrongen... dat de wereld er niet op vooruit gaat... wanneer wij mensen met de rug naar elkaar blijven staan. Uiteindelijk zijn we op elkaar aangewezen. Saamhorigheid geeft de kracht om wanhoop te boven te komen... en weerstand te bieden tegen het kwade. Veiligheid vindt een mens in gemeenschap met anderen. Het komt erop aan... niet toe te geven aan gevoelens van machteloosheid... maar samen inspiratie te vinden in naaste liefde. Met de naaste verbonden zijn... geeft ongekende kracht. Vertrouwen herstellen kan alleen samen. In de overtuiging dat niet haat en geweld het laatste woord hebben... Maar liefde, ik wens u een gezegend kerstfeest. I'm here to go see. 22 juli overleed ze dit jaar Amy Winehouse en er gingen meer grote van ons heen. Clarence Clemens, Elizabeth Taylor, Gary Moore, Jerry Rafferty, Kim Jong-il, Steve Jobs, Johan Heesters. En dan in eigen land Helle Haase, Johnny Kraaikamp en Rijk de Gooier. Ina van Vaasen, Johnny Hoes, Max van der Stoel, Albert Heijn, Koen Molijn, Andy Tielman, Hans Boskamp, Henk Plaket, Cas Pijkers, Harry Muskee, Willem Duis. In die rij ook iemand bij wie we wat langer stilstaan... middels een eerder uitgezonden interview, wat we nog eens gaan laten horen. Ik laat even een stukje van haar stem horen. Als je weet wie het is, bel het door op 0800-1121. Hier is de opgave. Krampen, je kaken van het aardig zijn en zo. 0800-1121, als je weet wie dit is. Crystal Gale en halleluja. En als liefhebster van jazz staat Crystal Gale. Veelvuldig in de plaatkast bij degene die we zoeken. Ik laat de opgave nog één keer horen. Krampen, je kaken van het aardig zijn en zo. Ze ontviel ons dit jaar. Straks laten we een langer interview met haar horen. Bel met haar naam op 0800-1121. Ja, klassieke kersthits. We hoorden er net al Do They Know It's Christmas. Er komen er niet veel bij in de A-rotatie, al jaren niet. Al denk je soms dat dat anders is als je bij de Marskramer voor 5 euro meer dan 40 Christmas Essentials ziet liggen. Waren Chris Ria's Driving Home for Christmas niet uitnodigt tot lekker zingbare covers, doet Mariah Carey's All I Want for Christmas uit 1987 dat wel. Ik heb even een paar van die internationale covers op een rij gezet. Yeah, -e -e -e. Dat waren achter en volgens Assebooster, Kus, Mariah Carey en Michael Bublé. En er zijn er nog heel veel meer van All I Want for Christmas uit 1987. Een nummer wat zich leent voor allerhande internationale versies en bewerkingen. Ja, we hebben de opgave een aantal keren laten horen... maar uh, ondanks dat wij dachten van nou, die gaat er meteen uh, uit, is het uh, niet gelukt. Dus we gaan gewoon luisteren naar het interview met Meta de Vries. Want zij was het, ze werd 70 jaar, ze overleed op 6 oktober dit jaar... In 2008 was Meta te gast in Theater van het Sentiment op Radio 2... een voorstelling over 8 december 1973. De oliecrisis heeft geen invloed op de nachtuitzendingen van Hilversum 3. Dat was het onderwerp. De programma's hoefden niet te worden gestaakt in die tijd in 1973... om energie te sparen tot opluchting van de dishokkies. waaronder Meta de Vries. Zij vertelt over nachtradio in die tijd en ze praat erover met Stefan Stassen. Meta de Vries, goedenavond. Goedenavond. Had je het niet al heel erg druk in die tijd... Uh, ik was uh, behoorlijk druk. Ik geloof dat ik in die tijd vijf programma's per week deed. Ja, en uh, wat, wat voor programma's weet je dat nog? Nee, ik weet het niet. Ik weet wel dat juist op zondag er toen ja. al was. En of Muziek met Meta al zo heten, dat weet ik niet. Maar het zou ook van Metaf aan geweest kunnen zijn. En ik heb voor de nachten gewerkt, voor de AVRO en voor de NOS. Ja. De, de, de, hoe, hoe, hoe ging dat in zijn werk, die, die nachtuitzending in die beginperiode? Oh, dat, dat kan je je nou niet meer voorstellen. Want het was natuurlijk een tijd. Je moet je even verplaatsen in alles kan, alles mag en alles is van iedereen. Dus is... als, ik, als ik binnenkwam om uh, pak weg, ik noem maar wat, twaalf uur of twee uur... Dan zat er op de grond van de studio vaak een complete schoolklas. Die kwamen dan met de laatste trein. En met de eerste trein gingen ze weer weg. Ah, ja, dat Hoop, goed. hoopte ik. Ja. En daar wist ik niks van. Daar wist niemand ook wat van. Maar je zei gewoon tegen de portier: Ik kom voor Meta en ik wil de uitzending bijwonen. Nou, dat was goed, dan mocht je door. Ja. En, en toen de politiek uh, besloot dat in oktober 73 uh, ook Hilversum 3, want Veronica was in de weekend al begonnen met nachtuitzendingen, ja. dat Hilversum 3 ook met nachtuitzendingen zou beginnen, dacht je toen meteen, daar wil ik bij zijn? Um, dat kan ik me niet meer herinneren of ik dat gedacht heb, maar het was zo, uh, je zat gewoon in een team en als de jongens dat deden, dan deed ik dat ook. Ja. En uh, ik vond wel, dat kan ik me nog goed herinneren... dat ik niet moest zeggen van... ja, ik doe geen nachtuitzendingen, want ik heb kinderen... en ik moest vroeg op. Je werkt bij de radio of je werkt er niet. En uh, tegen de tijd dat ik s morgens heel vroeg om vijf uur thuis kwam... was boer Kees naast mij net op om de koeien te melken. Dus we groeten elkaar dan. En dan ging <lacht> ik even slapen en hij ging zijn koeien melken. Wat goed. Ja. Weet je nog wie er nog meer allemaal in de nacht zaten? in die? Nou, beginpunt? eigenlijk iedereen die ook overdag zat... Nou dan okay. praat ik even over, uh, over de AVRO-mensen. Want van de anderen weet ik dat natuurlijk niet... maar ik weet dat, uh, dat we allemaal nachtuitzendingen deden. Ja. Van Doe je overdag wat, dan doe je in het s avonds ook. Maar het waren rare tijden... omdat je nooit wist wat er gebeuren ging en wie er allemaal zat. En dat kon heel gezellig zijn. Maar ik had ook wel eens avonden dat ik dacht... Hey, gaat verdamme, daar heb ik helemaal geen zin in. Al die mensen weer. En dan uh, krampen je kaken van het aardig zijn en zo. Uh, je hebt wel eens een, een wat mindere dag... dat je lekker uh, in je eentje daar aan de gang wilt. Maar er zat er weer een hele, <lacht> hele studio vol. Dat en op het laatst werd dat wel uh, enigszins in de hand gehouden. Want je krijgt, je weet... misschien is het nu nog zo... maar vroeger was het zo dat radio een ontzettende aantrekkingskracht had... voor. Ik wil niet zeggen gekken, maar toch wel mensen met wie iets was. En die nee. kregen dat ook door. Van in de nacht kan je daar naartoe. En toen er maar mensen waren die ook een flesje nevel meenamen... voor gezellig midden in de nacht... Toen dacht ik, uh, dit wil ik absoluut niet meer. En dan stuurden we ze weg. En dan gingen ze ook braaf uh, gingen ze weg. Ik weet niet waar naartoe, maar ze gingen weg. De dwaasen van de nacht. Ja, en pas na de, de, de, de, de, de kapingen van de trein enzovoort... Ja. toen kwam er echt uh, echte bewaking. En uh, kon je niet meer het gebouw zomaar inlopen. La, la, hadden jullie daar uh, veldbedjes, stretchers? Ik was eigenlijk de enige, want we hadden natuurlijk niks... Uh, maar er de, de was een, een, een avond dat ik in de nacht werkte tot vijf uh, uur... En dan moest ik de volgende ochtend gewoon aan, aan de avro beginnen. En dan moest ik om negen uur weer. Nou, dan zitten we net een paar uur en dan nam ik een stretcher mee. En die zette ik in het werkhok en ik trok een slaapzak over me heen. En dan probeerde ik te slapen. En dan riep ik tegen de dienstdoende technicus die uh, vroeg kwam van maak mij even wakker om acht uh, uur. Het, het heeft allemaal wel iets romantisch eigenlijk. <laughs> ja, dat is ook wel zo. Want ik heb ook wel eens nachts buiten geslapen. Wat prachtige nachten waren dat. En dacht ik, nou, ik zet die stretcher buiten, hoor. Alleen? En, ja, in de tuin van de Nos. Okay. En dan kwam er een schaap langs en die kwam dan even kijken van wat ligt daar. <lacht> Goed. In de krant van 8 december 1973 staat te lezen... dat de omroepen zelfs niet stonden te springen. Afro Bobo Nieuwenhuizen, die zegt in de krant letterlijk... ik wil nog wel afwachten hoeveel mensen nu daadwerkelijk luisteren. 100 ja. telefoontjes in een uitzending zeggen mij niks. Ja, dat is helemaal waar... Want wij moesten, althans dat deden de dj's, vechten voor die zender om er een leuke popzender van te maken. Want men dacht er bij de leiding toen totaal anders over. Je kon nog geen t-shirt lospeuteren hoor, dat mocht allemaal niet. En je moet ook niet vergeten, als je hele oude kranten zou uh, nakijken, dan zie je in de programmering van Radio 3 staan het boekenuurtje, het leger des heilskwartier. Allemaal programma's waarvan men niet wist, wat moeten we ermee, dat gooiden ze in een prullenmand en die heette Radio 3. Ja. En later, toen, hadden ze ineens in de gaten van, hé, hey, die popmuziek, dat vinden de mensen leuk. En toen werd de aandacht uh, wat meer aan besteed, maar je kon ook rustig uh, elkaars... Uh, programma even overnemen, ook al was je helemaal niet van die omroepvereniging. Dat klinkt daar goed. Ik, uh, ik weet nog dat uh, Hugo van Gelderen, die draaide de tippenraden... en die was er een keer niet. Ik zei, nou, dan draai ik hem, ik hem toch even voor je. <lacht> ja. En het is Ho nu onvoorstelbaar onvoorstel dat ik ineens een uur van de tros zou doen. Hoe lang heb je het gedaan uh, in de nacht? Nou, ik heb denk ik een paar jaar in de nacht gewerkt... En toen vond ik het eigenlijk wel mooi geweest... dat het verschil tussen mij en de jongens was natuurlijk... we waren wel allemaal disjockey... maar die jongens gingen naar huis en die gingen lekker slapen... want die hadden een vrouw of een vriendin die verder alles overnam. Maar ik was de mam en ik had nog een paar kinderen daar thuis lopen... en die riepen om half acht, ha, nieuwe dag, uh, ja. wij willen een boterham. En dat is ook allemaal heel logisch. Dus toen heb ik gezegd, jongens, ik geloof dat jullie dit nu even over moeten nemen... en dat ik gewoon de overdaguren draai. Ik wil wel alles van je overnemen als iets te veel is... of als je ziek bent of wat dan ook. En ja. dat werd ook zo geregeld. En Meta de Vries, mag ik je bedanken... dat we 35 jaar terug in de tijd mochten... naar de allereerste is... nachtuitzendingen van Radio 3. Oh, Oké. Okay. of the airwaves, here is my request. You don't have to play it, but I hope you do your best. I've been listening to je on the radio. And you seem like a friend to me. Charlie Door daar gaan we zo meteen mee verder, want er is een spookrijder gesignaleerd.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 vacation. Jarenlang zat dit a cappella-gedeelte van uh, Pilot of the Airwaves van Charlie door aan de kop van de uitzendingen van Meta de Vries. van juist op zondag aan het begin van de jaren tachtig. Het is laat, maar och, het is kerstmis. dus uh, we kunnen best nog even aanschuiven voor een souper bij Maarten van Rozendaal. Godzad! Fijn dat jullie er zijn. zegt mijn moeder. Ja, gezellig, kinderen. zegt haar vriend.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 Tjonge, jonge, jonge, jonge, jonge. Moet je nou toch eens even kijken, zegt Mijn grote zus, die vrijgezel is helemaal niet erg. Dat lijkt wel een rollade. Nou, zegt mijn moeder. Dat is ook een rollade. Tjonge, jonge, mam. Hoe heb je dat nou weer voor elkaar gekregen? Nou, zegt mijn moeder. Daar heb ik een truc voor. Kijk. Je pelt eerst een uitje. Dan maak je de rollade rondom bruin. Je laat hem veertig minuten gaar worden en dan, dan doe je hem in alle milieufolie. In alle milieufolie, ja, in alle milieufolie. God, wie had dat kunnen denken, zeg. Zalig, man, echt zalig. Ja, het is maar waar je van zegt de man van mijn zusje. Kleine moeite. Nou, zal ik dan maar even afruimen, zegt kwestie van gedogen. Ik heb een beetje hoofd bij, zegt mijn kleine zusje. Nou, dat valt er best wel mee, zegt Kleine Moeite. Tjonge, jonge, jongen, jongen, zegt helemaal niet erg. Moet je nou toch eens even kijken? Dat lijken wel aardbeien. Nou, zegt mijn moeder. Dat zijn ook aardbeien. Tjonge, jonge, jongen, jongen, hoe heb je dat dan nou voor elkaar gekregen? Nou, zegt mijn moeder...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 Ja, buiten is het groene bomen en grijze straten. Maar uh, we hebben niet te klagen gehad de afgelopen jaren. Want we hebben twee jaar achtereen een witte kerst gehad. En daarvoor moesten we toch uh, terug naar 1981 daarvoor. Aan de andere kant van de Evenaar is een witte kerst echt een illusie. Daar wordt kerst gevierd in de zomer bij vaak hoge temperaturen. Een van onze correspondenten woont aan de andere zijde van de Evenaar in Australië. Het is Joël Glas en zij vertelt vanuit haar woonplaats Veil hoe de Down Under Kerst gevierd wordt. Joël, goedemorgen. Ja, hallo. Hoe Goedemorgen. Hoe is het kerstweer bij jou daar? Uh, het is het ogenblik een graaf van 25. Ja. <laughs> en <laughs> ja, iedereen loopt rond in Korte Broek. Ja. Uh, ja, we hebben hier dus geen twee kerstdagen. Uh, de eerste kerstdag is gewoon kerstdag. Ja. En de tweede is Boxing Day. Oh ja. En wat? En, uh, ja. Uh, op de eerste kerstdag is het dus uh, met familie, zeg maar, uh, smorgens uh, pakjes uitpakken. Mm -hmm. En niet één voor één, maar iedereen dus... Uh, ik geloof dat iemand dan uh, de pakjes uitdeelt van onder de boom. En dan maakt iedereen als een idioot alle pakjes open. Dus geen tijd <laughs> om te zien wat iemand anders heeft. Wa uh, maar maar is dat leuk dan? Wat, wat een ja. rare... Is dat om tijd te winnen of waar is dat voor? Ik denk dat het gewoon uh, een gretigheid is. Ja. Uh, omdat ik oorspronkelijk uit Holland kom... Ja, heb je dan zeg maar het fatsoen om uh, elkaars pakjes te bekijken. Maar ja. misschien is het ook tijdwind wie weet. Ja, ja, ja. Als je daar met de tiener zit, ja, dan kan het wel uh, uh, een aantal uur duren. En vooral als er jonge kinderen bij zitten... Ja, die, uh, die houden het niet meer dan natuurlijk. Nee. nee, Maar het wat... is me altijd opgevallen... dat, mm -hmm. uh, dat iedereen dus tegelijkertijd pakjes openmaakt hier. Wat ik het tenminste heb gezien... En uh, ja, uh, als je wat oudere kinderen hebt, dan is het na de lunch. En omdat het hier zo warm is, uh, wordt er dus een groot uh, feestmaal gemaakt voor lunch, voor het middageten. Dat kan zijn ham, dat kan zijn kalkoen en garnalen. met een salade met, met vruchten zoals uh, watermeloen en mango en kersen. En als middag is het uh, ja, zwemmen. Ja, ja. ja. Of uh, cricket spelen in de achtertuin. Dus ja, het, het heeft maar iets van tien jaar geduurd uh, voordat ik in de gaten had wat cricket nou inhoudt. Ja, en dit maar, hebben we het alleen uh, nog maar over de eerste kerstdag nu. Ja, precies. Nou, Boxing Day, ja. dat is de dus tweede kerstdag, heel traditioneel. Dan ga je dus, uh, um, ik weet niet wanneer de schoonouders erin worden gestopt. Maar op Boxing Day gaat iedereen uh, smorgens naar de uitverkoop. <laughs> uh, grote waardehuizen ja. zijn lopen. Dus en misschien de niet gegeven uh, uh, presentjes worden dan gekocht. Ja. Uh, grote uitverkoop. En uh, naar de film. En wat er dan smiddags op tv is, is uh, het cricket. De, als je er van houdt. Het uh, is vandaag day one of the first test of uh, Australië versus uh, India. Ja. Dat kan dagen duren. Ja, he, ja, ja, ja, ja. Dan wordt dus de, de, de, op tv naar gekeken. En uh, de Sydney to Hobart uh, zeilrace. Ja. Um, dat is iets van. Uh, 628 nautische mijlen, zeemijlen, mm -hmm. uh, met allerlei gigantische zeilbooten. Het is best een spektakel, dat staat dus in de haven van Sydney. En mensen zitten dus uh, uh, aan de zijkant om uh, um, um te kijken hoe de race dan zeg maar, van start gaat. Die gaat van start over 15 minuten. Mm -hmm. En uh, we nemen 88 jachten uh, deel. Ja. En ik begrijp dat er drie Belgen en één Nederlandse... Uh, als uh, Meevaren op verschillende oh, ja. uh, ja. boten. Dus, uh, ja. Daar kijkt men dan naar en een beetje zeg maar, een beetje slapen en een beetje met je pakjes, met je preventjes spelen. Ja, ja. ja, ja. En, en dat hebt... is dan het uh, uh, boksenidee, zeg maar. Ja, nou, je hebt het over men. Uh, je doet er zelf ook nu inmiddels volop aan mee. Uh, ik heb de afgelopen tien jaar dus met, met uh, zeg maar schoonfamilie uh, heb ik daar volop aan meegedaan. Ja. Uh, met het uh, pakjes doen en weet ik veel wat. En uh, ja, ik moet zeggen, dit jaar heb ik gewoon ervoor gekozen om rustig thuis te zitten. Ah. Dus in de tuin met een glas wijn en ja. een boek. Ja, dan wens ik je nog Dat een hele fijne, hele fijne boxing day is het nu dan, hè? Ja, Tof? ja, ja. Ja, ja precies. Beta, beta. Nou. Ik kijk dus wel uit naar de start van die zeilrace. Okay. Dus, uh, ja. Ik uh, hou er van veilig en het gaat heel erg slecht weer worden ook. Ja. Dus... Uh, wat je overigens zei, geen witte kerst. Mm -hmm. Dat is uh, gisteren, als er nog tijd is, was er iets heel ongebruikelijks in Melbourne. Een gigantische onweersstorm uh, met hagelstenen zo groot als... Uh, als uh, Duiveieren, zullen we zullen maar zeggen, ja? Oké, okay, yeah. ja. Ja, uh, dus uh, de sommige delen van Melbourne hadden dus uh, een onverwachte, hele rare witte kerst. Ja, ja. Nou. En behalve dat uh, hebben we altijd hier uh, te maken met uh, uh, orkanen. Het is orkaanseizoen in ja. het noorden van, uh, van het land. En uh, omdat het zo heet is, uh, ja, bosbranden. Ja. Daar dus, uh, heeft er nu eentje in West-Australië. En er is een orkaan bij Darwin in de buurt op het ogenblik. Dus. Mm -hmm. Ja, dat stond dat het allemaal zo'n beetje op, zeg maar. Ja, nou, ik wil je hartelijk danken en je een fijne boxing day wensen. En Graag, leuk dat je uh, er. Ja. De, ja. Leuk dat je even te gast was in de Nacht van het Goede Leven. Oké, okay, graag Goed. gedaan. Goedemorgen, dag Joël. Dag. Vrijwel iedere Amerikaanse popartiest heeft wel eens een kerstsingle opgenomen. En uh, zo ook tieneridool Kelly Clarkson. Zij kwam in 2005 met dit uh, verrassend fraaie My Grown-Up Christmas List. Uh, tot slot in het uh, eerste uur van uh, uh, De Nacht van het Goede Leven. Een mooi lang nummer van Kate Bush, 50 Words for Snow. In muziekkrant Oor vertelt Kate over Stephen Fry... die de 50 woorden die je straks gaat horen inspreekt. Zijn stem straalt ultieme autoriteit uit. Ik wilde iemand die een compleet belachelijk woord serieus... en met veel aplomb kan laten klinken. Nou, tussen die woorden, die 50 Words for Snow, zit ook de Klingonese vertaling van uh, sneeuw. Klingon is de taal uit uh, Star Trek van, het, uh, van de Klingons, van het volk Klingon. En dat is dan ongeveer iets als peta en Chis qua. Je gaat het zo meteen horen tussen de 50 Words for Snow. Het is het laatste nummer dat Kate maakte voor haar nieuwe album, waarop uitsluitend lang uitgesponnen songs. Een nummer met een geestige inslag tegenover de overwegend melancholieke composities op het album. 50 Words for Snow, Kate Bush. is Della Tundra, 12, Hunter's Dream, 13, Valupin Jhumpala, 14, Zebra Niven, 15, Spangladasher, 16, Albert Dune, Here on Krashka. Who wept? Mr. Flop, 24. Terror Blizzard. 25. Qualissimo. 26. Vanilla Swarm. 27. Icy Skidski, Robber's Vale. Chimna Glisten 33 Marbudash 34. 34 Solbe delouge 35 Sleep Schut 36 Melto Blast 37 Slipperel Moringa Blanca, ground buried down. Moringa Peaks, Grenoble Falls, and Taichishan, deep and hidden. 45. Shovel crusted, 46. anechoic, 47. blown from polar fur, 48. vanishing world, mistral despair.